We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Pech dat overkomt altijd iemand anders...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 Dankjewel. En dan de situatie op de weg. Goed nieuws daarover. Er zijn namelijk geen vertragingen meer, maar wel nog één snelheidscontrole. Eh, of één, uh, ja, die staat op de A27. Hilversum richting Almere. Bij EMS even oppassen. bij Power 101.8. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Van Iets over zeven vieren de laatste uurtjes van het weekend... met zometeen een echte jaren negentig plaats. Wat vanaf volgende week, de 90s 500. En jij bepaalt wat er in dat lijstje komt te staan. De lekkerste 500 tracks uit de jaren negentig. Misschien deze wel? Robin S. en Show Me Love. Doe niet alleen het licht uit, maar doe ook even je ogen dicht. En doe even recht rug. En zak bijvoorbeeld naar de cowboy-poos. De cat-cow of de cobra pose. Ja, als je denkt, wat lul is nou? Het kan goed zijn dat jij vanmorgen in zo'n positie bent wakker geworden... want het is de dag van de yoga vandaag. Jeske van Tricht. Maar ik hoop inmiddels wel dat je weer uit de knoop bent. Positie horizontaal, lekker op het bankje. Misschien een zakje chips erbij. Of bestellen. Dit is nog het favoriete moment van de week. Wat ga ik eten op zondagavond? Of misschien ben jij wel onderweg naar huis. Vaste prik, zondag bij de schoonfamilie. Misschien minder leuk, maar moet ook gebeuren. Ah, de laatste uurtjes van het weekend ze zijn nog voor jou. En je viert ze hier op Slam. Met zo Fordera, Sonny Fodera, Think About Us. Onderweg met nu Ariana Grande. En No Tears Left To Cry. Bye. turn it, turn it up. up, yeah, we turn it up, ain't got no tears in my body, I ran out boy. I like it, I like it, I like it, No matter how, what, what who drives it, we out here riding, We turn it up, yeah, we turn it up They point out the colors in you I see them too, and boy, I like 'em. Up. Mm -hmm. yeah we turn it up slam slam, slam. Oh. Your, your life slam yeah. In the days of old me Right around the time I became a dopey oh. Ate some coding as a way of coping Take the movie mm. Gets gates of OE Turned me into a face emoji Woo. My shit may not be age appropriate But I will hit an 8-year-old in the face With a participation trophy yes. yes, I had zero doubts That this whole world's about To turn into some girl scouts That censorship girls out girls out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 Sting just like you were being attacked by bees in a coop. Leaning back my seat, open our Kelly safe. The black guy, got bees, <laughs> bees in my hair. Max 90s, white tees, walking parental advisory. My and the cat's siamese uh, identifies as black but acts Chinese, uh, like a motherfucking hacky sack I treating the whole world 'cause I got it at my feet. Yeah. Can I explain to you what? that even myself I'm a danger to? Get yeah. up on tracks like a kangaroo and say a few thanks that to the anger you. I fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me what? Okay. It. Go ahead, Paul, quit, snake-ass prick, you male cross dresser fake-ass bitch, and I'll probably get shit for that, why? but you can all suck my dick, in fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you, what? fuck my own kids, The brats, fuck them, Biggest group screw off, yeah. them and you off, uh. you two Paul, got two balls, Biggest as new paws, what you thought you saw, ain't what you saw, cause you're never gonna see me, caught sleeping, see the kidnapping never did happen, like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the Thineris, I'm leaving like that. Brief ook weer op de mat gehad? Inkomstenbelasting. Nou, vorig jaar kreeg ik volgens mij 80 euro terug. Toch 80 euro, dikke prima. Maar het pakt niet altijd lekker uit. In ieder geval niet voor Chesto. Begin deze maand heeft hij zelfs een advocatenkantoor aangeklaagd. Want volgens Chesto kreeg hij verkeerd belastingadvies en moest hij daardoor in 2020 17 miljoen dollar betalen of euro. En achteraf, helemaal uh, had dat niet gehoeven. Dus dat is lullig. En hij eist nu een schadevergoeding. En één keer raden hoeveel dat is. 17 miljoen dollar. Ja. Omdat het om belastinggeld gaat, sta ik toch aan Chesto's kant. Moet ik eerlijk over zijn. Je hoort hem zo meteen samen met Tamer Gray. Met nu nieuwe muziek van Thomas Nielsen. Nieuw. Nieuwe, nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Clapdown. Black and Gold. Thomas Newsom, Bad Habit.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 Half acht, een hele goede avond. Het weer van Weer Online. De regen trekt geleidelijk naar het oosten weg. Vannacht haalt de temperatuur niet verder dan ongeveer 7 graden. En morgen wordt het wisselvallig met afwisselend regen en zon. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden. De situatie op de weg is minimaal. Er zijn op dit moment geen vertragingen, dus dat is lekker. Je wordt wel nog geflitst op één punt. En dat is op de A27. Al meer richting Hilversum bij MS. Even oppassen bij hectometerpaal 101.7. Het staartje van je weekend vier je met Robin Schulz. Young Right Now komt eraan met nu Bruno Mars en dit is I Just Might. Yes you did. This is a new life, a new way, a new possibility, a new day, so Upside down, boy you turn me met Upside Down en ik heb gisteren mijn hele huis op de kop gegooid. De grote schoonmaak playlistje aan en dat gaat eerlijk gezegd alle kanten op. De playlist dan. Het schoonmaken, dat hou ik heel erg stapsgewijs zodat ik niet uh, afdwouw, want ik vind het echt vreselijk om te doen. Maar het is geen geheim ook, hè, dat ik natuurlijk bij de buren werk. 100% NL. Dus die variatie in de lijst gaat een beetje van, nou ja, upside down van David Guetta naar uh, weet ik veel wat. Uh, ik vind bijvoorbeeld Bluff ook hartstikke lekker. Nou, en ik hoorde de hele tijd een nummer van Cloud en ik denk, waar herken ik dit van? Ik mijn stopstok weggelegd, want ik denk, ik weet het. Ik weet het. Dit is Cloud. Zeg? Post Malone Chemical. Ja, als je het hoort, dan hoor je het. En dan kun je het ook niet meer niet horen. Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Moet ik wel eerlijk bekennen dat ik het origineel in dit geval veel en veel en veel beter vind. Je hoort hem nu hier op Slam zondagavond. Dit is Post Malone. I couldn't Up when we die Since I was close Een classic September en cry for you. Dit is Spin for Life. En die teller loopt af. Ongeveer anderhalve maand. En dan is het alweer zover: Spin for Life. Misschien wel het mooiste evenement van Slam. Eentje waarbij we ieder jaar in ieder geval veel geld ophalen voor baanbrekend kankeronderzoek. Dat is letterlijk dus trappen tegen kanker. En dit jaar doen we het net even anders. Twee teams, Marijn en Julia, zij spinnen bijna de marathon. Nou echt ongekend. En jij kan ze helpen door. Uiteraard te doneren, dat kan. Maar je kunt ook met ze meespinnen. Dat is misschien nog wel leuker. Er mag dan ook gewoon een uurtje zijn of drie. Je hoeft ook niet die marathon te doen. Echt waar, dat is allemaal niet nodig. Maar help ze over de finish. Al ja, kan een spinfiets natuurlijk niet echt over de finish. Maar je snapt wat ik bedoel. Help ze aan uh, ja, de, de finish over. Dus check alle informatie via slam.nl. En we doen alvast de beuk erin met Fisher en Rain. Hoor je nu hier op Slam. nog wel de in. als je snapt wat ik bedoel. Ik ben echt mega fan van deze. En zometeen de man, de enige man ook... die de Johan Cruijff Arena vaker weet verkopen dan de toppers. En hij trekt er geen veren, maar geheime wapens voor uit de kast. Hoe het zit, dat hoor je zometeen. Met nu deze van Sam Veldt. dit is Post Malone. One more drinker, one more baccati, One more dance at this after party. We still going, going strong.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 Voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout? Dan... Win or die. Vanaf morgen in de Slam middagshow. Check Slam.nl voor alle info. Ga je op reis? Bij Vaccinatie.nl regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatie.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.